2 euro. Het LOS-journaal. Doorald Megens. Rond deze tijd komen VVD en PvdA weer bij elkaar... om verder te praten over aanpassing van het regeerakkoord. Het Centraal Planbureau moet voor die tijd wel de nieuwste cijfers beschikbaar hebben. Verslaggever Wilkom Boom, zijn die cijfers er al? Nou, Eigenlijk kan ik dat niet zeggen, Doorald. want ik sta hier op het Binnenhof... en wij krijgen de cijfers niet. Ze gaan naar de onderhandelaars. Maar de mensen die hier moeten gaan onderhandelen, zoals vicepremier Lodewijk Asscher... PvdA-leider Samsom en VVD-fractievoorzitter Zeilstra... zijn hier ook op dit moment nog niet. Eerder vandaag was Zeilstra hier wel om te overleggen met premier Rutte. Maar hij is dus een half uur geleden ongeveer weer weggegaan. Het vermoeden is eigenlijk dat ze pas komen als de cijfers er zijn. Dat betekent dus dat de cijfers er op dit moment nog niet zijn. Wie er wel is is staatssecretaris Wekers van Financiën. Hij moet natuurlijk betrokken zijn bij het uitrekenen van alle modellen... om toch te komen tot lastenverlichting, nivellering, alles tegelijk. Het razend moeilijk. Uh, Wekers is dus wel binnen. En op de vraag of hij optimistisch was, zei hij zojuist... Uh, dat ziet u wel als ik hier weer weg ga. Dus het is nog even wachten op de cijfers... en op de mensen hier, die hier moeten gaan onderhandelen... in het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof. Wilco Boom in Den Haag, dankjewel. De 16-jarige Polly W. is in de zaak van de Facebookmoord... veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie met aftrek van voorarrest... en behandeling in een inrichting voor jeugdigen. Samen met haar toenmalige vriendje Wesley C. liet ze de 15-jarige Wincy Hou vermoorden. Het Openbaar Ministerie wilde dat Polly volgens het volwassenenrecht werd berecht... en had vijf jaar cel- en tbs geëist. De rechter ging daar niet in mee. De rechter doet later vanmiddag uitspraak in de zaak tegen Wesley C. Polly en Wesley en hun advocaten waren niet aanwezig bij de uitspraak. De zaak wordt de Facebookmoord genoemd omdat Polly en Wincy ruzie hadden via Facebook...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 Tijdens de bombardementen kwam ook een granaat terecht in een veld bij de Turkse stad Ceylan Pinar. Niemand raakte daarbij gewond. Wel zijn enkele inwoners van Ceylan Pinar gewond geraakt... doordat hun ramen sprongen als gevolg van de bombardementen aan de andere kant van de grens. Turkije raakt steeds meer betrokken bij de Syrische burgeroorlog. Scholen in het grensgebied zijn al uit voorzorg gesloten... omdat steeds vaker Turkse doelen worden geraakt. Gemeenteambtenaren zijn zich nauwelijks bewust van veiligheidsrisico's van internet. Uit onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... blijkt dat ambtenaren onder meer onveilige wachtwoorden gebruiken. Ook worden nieuwe medewerkers bij het inwerken niet op digitale gevaren gewezen. In het bedrijfsleven is het volgens de studie ook slecht gesteld met de digitale veiligheid. Zo is er nauwelijks beleid en vertonen medewerkers inconsistent gedrag. Het weer in het oosten en noorden, zon in het westen en zuiden, vrij veel bewolking. Het is een graad of 10 tijdens zonnige periode en 7 graden onder de bewolking. Morgen vooral veel bewolking met ochtends motregen. Limburg maakt morgen de grootste kans op zon. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding staat er op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht Aken Airport en Maastricht 5 kilometer. De rechte reishok is dicht.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 Kijk op alertonline.nl hoe je veilig online gaat. Geld in tijden van crisis. Het is heus niet allemaal kommer en kwel. Hoe je slim om kunt gaan met geld zien we in een café waar ze alles repareren. Van een antieke klok tot een zaklampje. En we nemen een kijkje op de hogere ambachtschool voor bakkers. Tien keer beter met Harm Edens. Vanavond vijf voor half 8 NTR Nederland 2. <middels>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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De nivellering was het antwoord op niet nivelleren, niet, niet accepteren. accepteren. Het gaat dus niet om een instrumentele discussie... van hoe vervangen we het ene instrument nu door het andere. Niet, niet nivelleren, leren, niet, niet Wordt accepteren. accepteren? In hoeverre zal de PvdA erin slagen om die kaart, die getrokken kaart van de nivellering nu ook uh, te gelden te maken? Het is eigenlijk een meest geweest, want de VVD heeft zich altijd verzet tegen nivellering. En nu zien ze dat toch als een beter alternatief. Ja, dit is de dag dat na de beëdiging ook het regeerakkoord opnieuw moest. De coalitie van VVD en PvdA draait aan knoppen en wil knopen doorhakken. GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyek, hoe bevallen die knoppen eigenlijk waar nu aan wo gedraaid wordt? Was, hè? Ik, ik geloof juist helemaal niet dat het een kwestie is van een beetje aan wat knoppen draaien. Want dan komt er weer wat anders uit waar weer een andere groep mensen misschien uh, bezwaar tegen heeft. Wat ik eigenlijk zou willen is dat het kabinet is een uh, bepaalde visie geeft op uh, waar ze naartoe wil met Nederland. En dat heeft u nog niet geho gehoord tot nee, nu toe? Nee, dat oh. heb ik tot nu toe nog niet gehoord, nee. Nou, daar praten wij zo over verder. Is uh, Tanja Nijmeijer nou een vrijheidsstrijder of een terrorist? Een held of een crimineel? Roland Jonker, jij bent in 2001 acht maanden ontvoerd geweest door de VARC. Oh, Als dat jij, jij. Je, die vraag moet beantwoorden, oh, wat, wat, wat is dan jouw antwoord? Uh, terrorist en een crimineel. Ja? Dat is heel helder. En niet nou. dat leuke beeld van dat aardig prettig uitziende meisje? Dus het ziet er niet onprettig uit, maar het blijft een crimineel en een terrorist. Wat jouw ervaringen waren bij de VARC, dat horen we zo meteen. De fototentoonstelling en het boek In Memoriam... met duizenden foto's van gedeporteerde en vermoorde kinderen... maakten heel veel los. Zoveel dat er nu een tweede boek is gekomen in Memoriam Addendum. Schrijver, journalist Guus Luiters. Ja, kunt u kort vertellen wat er gebeurde na het verschijnen van dat eerste boek? Iedere dag uh, stroomde de expositieruimte van het uh, Amsterdamse Stadsarchief vol. En uh, iedere dag uh, brachten mensen... Nieuwe foto's mee van in de oorlog uh, vermoorde kinderen. En u dacht, daar moet ook weer een nieuw boek van gemaakt worden? Nou, hè? kijk, als je bepaalde grens overschrijdt. als je er ineens meer dan 150 uh, nagekomen foto's hebt, ga je daarover nadenken. En uiteindelijk zijn het er 700 geworden. We hadden 3000 foto's, dus dat is een enorme uitbreiding. Bovendien geeft dat dan uh, de gelegenheid om fouten te corrigeren. Daar hebben we ook uh, gebruik van gemaakt. Maar het gaat. In de eerste plaats om die 700 uh, nagekomen foto's. Ja, nou, onder andere Ellen Roos kwam met een klein fotootje bij die tentoonstelling. En zij schuift straks ook nog bij ons aan om haar verhaal te vertellen. En misschien wist u het nog niet, maar 2012 is het jaar van de bever. Ons kan het niet ontgaan, want net is hier iemand binnengekomen, Steven Vrugde, met een enorme opgezette bever. Precies, voordat zwaar. Uh, en hoe, hoe zwaar was hij? Ik heb het niet nagewogen, maar er ligt toen hij nog leefde. En waarom is hij zo leuk, die bever? Ja, niet deze, want hij is dood, maar de levende. Nou ja goed, de luisteraars kunnen ze misschien zo goed zien... maar het is een geweldig beest om te zien, überhaupt al. Hij is heel groot, uh, hij is makkelijk te zien, te krijgen en het wild ook. Dus dat, ja, dat vind ik erg leuk aan. Ja, en net zat u ermee klem in de door hier bij nou, de NOS. Nou, ongeveer, ja. ja. <laughs> Vandaar dat u net binnenkwam. Precies. Op onze website, eo.nl, steeds dit is de dag... kunt u ook zien uh, als luisteraar waar de bevers bij u in de buurt te vinden zijn. Ja, en achter een uh, grote stapel kookboeken zit onze foodwatcher Anneke Ammerlaan. In de rubriek Melk en Honing horen we straks van jou... wie de Gouden Garde 2012 voor het beste kookboek gaat winnen... En onze dichter bij de dag is vandaag Chiet Bruin. Ja, En zijn gedicht wordt u tegen half vier. En uh, ja, vindt u het nou terecht dat dat zorgpremieplan van de baan is? Of vindt u dat we ook wat meer om de crisis moeten lachen? Ga dan naar de website Dit is de dag Nu. Of u kunt ook reageren via Twitter, via de hashtag DIDD. Bram van Ooyek in Den Haag. Ja, er schijnen cijfers te zijn, meneer van Ooyek, van het Centraal Planbureau. Die hebben allerlei alternatieven doorgerekend. Heeft u al iets gezien? Nee hoor, want die cijfers, begrijp ik, die gaan nu eerst naar uh, de onderhandelaars. En die gaan dan... Uh... Ja, op het moment dat het hen schikt, uh, ons informeren. Ja, en heeft u enig idee? wat zij dan nou hebben laten uitrekenen, want dat willen we ook allemaal zo graag weten. Nee, ik weet denk ik niet veel meer dan, uh, dan u. Ze zullen ongetwijfeld gekeken hebben naar uh, veranderingen... in uh, wat voor de inkomstenbelasting was uh, afgesproken. Dus het ongedaan maken van uh, hè, belastingverlagingen in de inkomstenbelasting. En dat in combinatie met het schrappen van die inkomensafhankelijke zorgpremie... en kijken wat dat voor koopkrachteffecten geeft... Ja. En, en wat voor nivelleringseffecten dat met zich mee hebben. Dat vermoed ik, ja. maar ik weet het niet net nee, als u. Nee, we nee, gissen allemaal. Nou, jammer, ja. ik had gehoopt dat u misschien nee, niet dichter bij de ik moet u teleurstellen. <laughs> is niet zo. Eerst cijfers gaan zij dus bekijken en dan, dan pas beslissen. Is dat, is dat niet gek? Zou je niet moeten zeggen, eerst beslissen wat je wil en dan kijken of het kan? Ja, nou, het de, de, debat is natuurlijk steeds meer op die koopkrachtplaatjes uh, gefixeerd uh, geraakt. En ik, ik denk dat uh, men nu heel bang is om uh, nog een keer een uh, zeper te halen. Want dat kan natuurlijk niet. Je moet nu, als je met iets komt, wel echt zeker weten dat die koopkrachteffecten... Uh, ke ke he, kennelijk is wat de eigen achterban ervan vindt... met name in de VVD dan toch doorslaggevend geweest om weer te gaan uh, praten... Dus ze zullen nu zeker willen weten dat er iets uitkomt... wat de eigen achterban beter bevalt. Maar met een transparant en open proces van een nieuw kabinet... heeft dat natuurlijk niks te maken. Nee. Nou is het zo dat dat nivelleren, wat het PvdA graag wil... dat u als GroenLinks daar ook voor zeker. bent. Hè? Ja. Ja, hoor. Ja, zeker. Wij zijn ook absoluut niet uh, tegen een inkomensafhankelijke zorgpremie. Wij hebben wel steeds gezegd, als je dan nivelleert... Uh, niveleer dan ook boven de 70.000 euro. Hè. Nu was het zo dat bij 70.000 euro was het afgelopen met het nivelleren. Dus of je nou 7 ton verdiende of 3 3 ton of 70.000, je betaalt hetzelfde aan zorgpremie. Daardoor kwam de last ook heel zwaar bij die middengroepen te, te liggen... die uh, Mark Rutte vervolgens zo in de problemen hebben gebracht. Dus het is ook onverstandig om niet door te nivelleren. Maar nee. wij zijn er voor, ja. En was u er ook voor om dat te doen op deze, via deze manier? Niet via de belastingen, maar via de zorgpremie? Want daar is ook veel discussie over geweest. Nou ja, wat, wat het voordeel was... Het, kijk, uiteindelijk zou het het mooiste zijn op langere termijn... om je, je inkomstenbelasting zo vorm te geven dat er een grotere gelijkheid komt komt, hè? want dat is waarom je niveleert. De laatste twintig jaar is de ongelijkheid in Nederland alleen maar toegenomen, helaas. En via nivellering probeer je daar wat aan te doen. Dat is goed. Dat kan het mooiste via de inkomstenbelasting, maar zolang dat niet gebeurt, is het goed om ervoor te zorgen, en daarom was die inkomensafhankelijke zorgpremie helemaal zo gek nog niet, om ervoor te zorgen dat mensen niet een te groot gedeelte van hun inkomen aan zorg gaan betalen. Mm. En, en daarom maak je dan ja, verschillende lasten voor uh, verschillende bevolkingsgroepen. Ja. Het, het, u zegt het is nodig omdat de inkomensverschillen... in Nederland heel erg ja. toe zijn genomen. Het probleem was wel dat dat nivelleren ook banen kost. En dat het voor de schatkist, voor het begrotingskort niks oplevert. Is het dan eigenlijk wel zo'n goed middel? Nee, je moet het zeker niet, alleen, je moet zeker niet alleen nivelleren. Het is een goed middel om, hè, wat dan vaak wordt gezegd... Uh, de, zwaarste lasten, de, de zwaarste schouders, de zwaarste lasten te laten dragen. Daar is nivelleren voor bedoeld. Als je dus veel vraagt van de mensen... en dat moet nu, hè, want er moet veel bezuinigd worden. Dat vindt bijna iedereen. Er zijn heel weinig mensen die zeggen je hoeft niet te bezuinigen, dan is het eerlijk om de lasten van die bezuinigingen uh, te, te, vooral bij de hogere inkomens neer te leggen. Dat is de reden dat je het doet. Jette ja. Maturin, u maakt net een, een voorstelling over de crisis. Uh, is dat nivelleren waar het in Den Haag over gaat? Is dat een oplossing in jouw ogen? Nou, ik laat liever Taante aan het woord. O, taante in, mag je ook het antwoord geven. Consultante is in deze crisistijd uh, heel graag met haar tips erbij. Okay. En wat zij hierover zegt... Ik gebruik niet zulke woorden als nivelleren, begrijp je niet. Maar ik gebruik die woorden als van... ik weet niet wat ze daar besluiten, welke maatregelen ze gaan nemen. Kijk, een deskundige is aan het woord. Hij weet het ook niet. <lacht> nee. Dus het enige wat ik kan doen, is ervoor zorgen... dat ik me geweldig blijf voelen. En dat ik de baas blijf over mijn portemonnee. Dat ik durf uit te geven, begrijp je? Om, om, om me goed te voelen, want daar gaat het uiteindelijk om. is niet zo dank, meneer, aan de andere kant. Ja, absoluut. Ja, het gaat erom dat je je goed voelt. Maar het kan soms wel helpen als je dan ook wat, uh, wat uh, geld in je portemonnee hebt om te besteden. Of als je afhankelijk bent van zorg of van, uh, uh, nou ja, op andere manieren ondersteuning. Dat die er dan ook is. Dat helpt wel om je beter te voelen, volgens mij. Ja, natuurlijk, meneer. Kijk, als ik, ik ziek ben, moet ik naar de dokter kunnen gaan. <laughs> zo is het. Meneer van Ooy, het is niet een populair standpunt, hè, Wat u wat u verdedigt, eigenlijk de Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP zijn de enigen die zeggen dat nivelleren vinden wij een goed plan. Maar Tij heeft u toch wel een beetje tegen. Ja, er, er is dus rond dit hele plan. Uh, er is natuurlijk iets heel uh, raars gebeurd. Er is binnen twee weken is er een gigantische uh, oproer ontstaan. met name in de achterban uh, van de VVD. Hè, waar, waar, waar men gezegd heeft. ja, wij moesten dit van de Partij van de Arbeid. Maar uh, zelf voelen we er eigenlijk helemaal niks voor. En dat is natuurlijk meteen, als ik dat eraan toe mag voegen, de Achilleshiel van dit kabinet. dat er geen gezamenlijk verhaal is. Hè. Dus uh, Diederik Samson zegt van ja, we gaan 1 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat doet mij pijn, maar het moest van uh, Mark Rutte. En Mark Rutte zegt, ik, moet, uh, ik ga de ik inkomens eerlijker verdelen. Dat wou ik eigenlijk niet, maar het moest van Diederik Samson. Ja, zo, zo schiet het niet op. En dan maak je dus kwetsbaar voor in dit geval... Uh, een van de beide uh, bloedgroepen, om ze maar zo te noemen. Namelijk die van de VVD. Die zegt, ja, maar wij zijn er ja. helemaal niet van nivelleren. En, en, dat, en dan u zegt, van, dat is eigenlijk ook niet een goed gesternte... Nee. voor het begin van zo'n kabinet. Maar is dat dan... Denkt u, de, de, gaat het dan onrustig blijven of als dit nu toch weer... Ja, als er nu een ander plan komt, zou het toch ook kunnen zijn... dat het kabinet alsnog gaat functioneren. Ja, maar er zitten natuurlijk ook heel veel dingen in het, uh, in het regeerakkoord... die voor de achterban van de Partij van de Arbeid uh, ingewikkeld zijn. Ik noemde net ontwikkelingssamenwerking, maar je kunt ook denken aan het verkorten van de WW... of aan de versoepeling van het ontslagrecht... of aan de gigantische bezuinigingen op de zorg. Vijf miljard, want we hebben het nu alleen over... hoe je de zorg via de premie betaalt. Maar er wordt natuurlijk ook aan de andere kant... Hè, uh, heel erg veel bezuinigd op de zorg. Dat zijn dingen die zouden misschien... voor de Partij van de Arbeid achterban... Wel is heel moeilijk kunnen, ja. kunnen liggen. En dan moet je dus als kabinet een gezamenlijk verhaal hebben... om je achterban ervan te, te overtuigen dat het misschien niet leuk is... wat je op dit moment moet doen, maar dat het noodzakelijk is... en dat je het zo eerlijk mogelijk doet. En ja. dat verhaal ontbreekt. U zei dit weekend ook dat u graag in gesprek wil gaan met Rutte. Nou is het toch zo dat er morgen ook een debat is hè, over de regeringsverklaring. Wilt u daarnaast nog een ander gesprek met Nou hem? Dat debat over de regeringsverklaring, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar dan moeten we wel zo langzamerhand weten... of de kladversie van het uh, regeerakkoord die we twee weken geleden besproken hebben, nu ook de echte versie is. Anders kun je over het regeringsbeleid eigenlijk niet uh, praten. Ja. Ik heb gezegd, als dat morgen onverhoopt niet kan, ik hoop nog steeds dat dat mogelijk is, dat we vanmiddag horen hoe de vlag erbij hangt, als dat niet kan, dan zou ik toch wel eens van de minister-president willen weten wat dat nou eigenlijk zegt over de staat uh, waarin zijn kabinet verkeert. Ja. Hè? Nou, is het zo dat GroenLinks uh, vijf uh, senatoren heeft in de Eerste Kamer. Daar kunt u ook nog uh, flink wat invloed gaan uitoefenen. Gaat u dat ook doen? Ja, nou ja, de Eerste Kamer die zal gaan toetsen. Of de wetgeving die door het kabinet wordt voorgelegd of die. Uh ja, zeg maar, billig is en, uh, en uitvoerbaar is. Ja, en ik hoorde uh, andere fracties ook wel wat minder correcte uitspraken doen. Over oh. de, u, u houdt het echt bij het toetsen van de wetgeving? Nou, ja, ja kijk, het is duidelijk dat de, twee, de Eerste Kamerfracties in, in 95% van de gevallen net zo stemmen als de Tweede Kamerfracties. Dus het is moeilijk denkbaar dat iets wat wij hier in de Tweede Kamer uh, zeg maar een slecht plan vinden, hè, en daar bijvoorbeeld tegen zouden zijn, dat dat dan in de Eerste Kamer tot een heel andere afweging leidt. Formeel kan dat, de Eerste de Kamerfractie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar politiek is natuurlijk uh, zo dat uh, de Eerste Kamerfracties en Tweede Kamerfracties... niet alleen bij GroenLinks, maar ook bij alle andere partijen... vrijwel altijd eensluidend uh, stemmen. Goed. Nou, uh, wij gaan uh, zo meteen ook nog even wat horen uit Den Haag. Hopelijk over die CPB-cijfers. Ja. Blijft u nog even zitten, want dan kunt u, kunt u daar ook nog even op reageren. Dat is goed.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 Mr. Big Wild World. En ik zei het net al, we gaan even naar Den Haag, naar Wilco Boom. Die staat bij het torentje. Ja, Wilco, de cijfers zijn er, die befaamde cijfers van het CPB. Maar we weten allemaal niet wat erin staat, hè? Nee, en dat zal ook nog wel even zo blijven. Die cijfers die zijn er nu bij de onderhandelaars van VVD en Partij van de Arbeid... in het ministerie van Algemene Zaken. Uh, daar zit onder andere staatssecretaris Wekers van Financiën en van de VVD. Ook uh, PvdA-leider Diederik Samsom is aangeschoven. fractievoorzitter Zeilstra van de VVD. En vice-premier Lodewijk Asscher, de minister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 Uh, de Kamer gaat over de, de Kameragenda. Ik ga nu gewoon het gesprek in. Ja, dat was Lodewijk Asje. Die dus naar binnen ging bij Algemene Zaken. Voor dat overleg met premier Rutte over de koopkrachtcijfers die samenhangen met het regeerakkoord... En over het intrekken van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou, we staan hier met een hoop collega's te wachten bij Algemene Zaken. Tot ze klaar zijn. Dat kan uren gaan duren. Daarna gaan de fracties nog een keer beoordelen. wat de heren hier binnen allemaal met elkaar afspreken. Daarna volgt er een presentatie en pas dan krijgen wij ook die uh, koopkrachtcijfers te zien. Tenzij we erin slagen om ze op de een of andere manier eerder te laten uitlekken. Nou, doe, doe daar even je best voor Wilco. Dank en succes met het urenlange wachten. Nog even naar Bram van Ooyek van GroenLinks. Ja meneer van Ooyek, het klinkt... ik vond. Toch een beetje crisisachtig klinkt. Nou ja, en het is, het is natuurlijk zo langs, want inderdaad, wel een beetje een idiote situatie. Hè. Je hoort al dagenlang, er wordt helemaal niets gezegd. Ja, wij praten, wij, praat, wij praat, hebben al gepraat en we praten nu weer. En we zijn eruit als we eruit zijn. En tot die tijd kunnen we niks zeggen. Er komt geen enkele mededeling over waar er dan precies over gesproken wordt, bijvoorbeeld. Ja, over de politieke situatie. Het moment... is natuurlijk voor een kabinet wat eigenlijk vertrouwen zou moeten terugwinnen. Want ik, dat had ik nou gehoopt dat dat de les zou zijn. Hè? Ze zijn op wonderbaarlijke wijze het vertrouwen van de kiezers kwijtgeraakt in anderhalf, twee weken tijd. Hoe win je, je dat vertrouwen nou weer terug? Nou, niet met dit soort uh, uh, schielijk uh, via achterdeuren, achteraf kamertjes binnen schieten. Dus ik vind het een, uh, een hele slechte vertoning, eerlijk gezegd. Goed. Blijf bij ons tot drie uur, want ja, die, ja, cijfers, die cijfers zijn er toch nog wie niet. Weet, We gaan ja. verder, praten. Ik ga verder praten met Mietti Matura. Gisteravond is uw nieuwe voorstelling Consultanten in Première Gaan. Laten we even luisteren naar een fragment daaruit. Dan sta je bij de pinautomaten, denk je, Krijg ik het? wat ik doe, hè, dan wordt mijn rug wordt heel breed. Dat is niet alleen om die pinkolen te, bes te beschermen, maar het is ook om die lange wachttrein achter me het zicht te ontnemen. Wat is dat voor van crisis, crisis, crisis? Van al die hoge heren, bankdirecteuren, wethouders, burgemeesters ja Je hebt koningshuizen, je hebt Republiek, je hebt de Democratie. Weet je? En is uw naam heb ik Tantocratie. Dat wat wat weer Vindt u het niet leuk om uzelf terug te horen? U keek zo kritisch. Ja, nee, dat was het niet. Ik moet omschakelen. We hebben net het gesprek gehad en ik begon me hier echt op te winden... over het feit dat wij niets weten. Het gaat over ons... En, en men is bezig. Eerst had je radiostiltes. En dus ik moet even omschakelen en taanden aan het woord. Even uit uw boosheid komen. Ja, en, want ik zelf word boos. Maar gelukkig heb ik een alter ego. Okay. Zijn er nog meer mensen boos hier aan tafel? Dan hoor ik het nu graag even. Anneke Amalaan, ben jij boos? Ik vind het fascinerend. Ik, ik kan er geen kaas meer voor maken. <laughs> nee. Stefan, van de bevers? Ik kom alleen maar bij aansluiten. Nee, oh, ja, de bevers snappen het ook niet meer, denk ik. Anderen? Ik uh, denk uh, dat we ons uh, niet verder moeten laten gijzelen door uh, één krant in Nederland en dit rustig moeten laten bespreken. Dat was uh, Roeland Jonker. Ja. En uh, Guus Luiters nog een reactie? Het is niet in mijn hand. Nee. goed. <laughs> laten we het gewoon over. Het wel goed. Laten we het eens dus over de voorstelling van Jetty Mathuré hebben. <laughs> Jetty Mathuré, uh, u zegt een voorstelling over de crisis, want we lachen er te weinig om. Ik laat Taante aan het woord. Ja, ja laat Taante maar spreken. Ik heb mezelf gepromoveerd tot consultante. Want wat ze crisis noemen, heb ik al mijn hele leven meegemaakt. Maar we hebben het nooit crisis genoemd. We deden het met weinig. Dus wat ik doe is mensen tips geven van hoe ik het heb gedaan vroeger. Zodat ze toch een manier vinden om baas te zijn in de eigen portemonnee. Nou, zou je het een beetje gek vinden, zegt die mannen zijn het daaraan bekokstoven. Want het zijn voornamelijk mannen die het doen. En wat doen wij dan? Nou, heel eenvoudig bijvoorbeeld heb ik een, op mijn brievenbus... Een, uh, niet ja en nee geplakt, maar ja graag. Dan krijg ik die folders en dan kijk ik ernaar iedere avond. Ik weet precies welke folder komt. En dan zie ik wat ik niet nodig heb. Mooi zo, deze folder heb ik niet nodig. Heb ik niet nodig en dan voel ik me rijk. Ja, want het is iets wat in je hoofd zit, hoe je je voelt. Ja, state of mind. Ja. En, en zo zorg ik voor mezelf eens... En u zegt, uh, die crisis maak ik mijn hele leven al mee, maar die noemden we nooit crisis. Waarom doen we dat dan nu opeens wel? Ik was niet hier, ik was daar. Mm -hmm. Daar is het anders in de tropen, begrijp je niet. Daar is dat nee, altijd ja. crisis, zegt u? Ja. <laughs> ja toch wel, ja. toch wel. En, en, en, en u zegt dan eigenlijk tegen het publiek, uh, nou, uh, je kunt ook op een andere manier ernaar kijken. En reken jezelf dan uh, wat rijker dan je misschien bent. Maar u zegt ook van maak je rug een beetje breed bij de, bij de pinautomaat? Ja, dat zegt Jetty. Zodat, ik heb, ik of, want het heeft vier heb, types, hè? He? Ik heb de gelukkige omstandigheid van vier. Dus mijn gekte kan ik kwijt. Ze kunnen ook heel tegengesteld denken. En uh, ja, dus uh, ja, Jetty doet dat. Die voelt het ook zo. En je ja. gaat dan bij de pinautomaat zorgen dat mensen niet zien dat er misschien niet zoveel meer op trekt. is. Is het staat? er of is het er niet? Hè? In de, in de voorstelling laten we ook mensen zelf antwoorden. Ja, dat uh, En dat durven, mensen, durven mensen daarover te praten? Oh ja, dat is zo heerlijk aan mijn voorstelling. Gisteren ook in de Lamar bij de première. Mensen roepen dingen. En, en ik, uh, op een gegeven moment uh, zong ik een lied... Een, zong ik, uh, over een Signalinaai-machine. En ik maakte een tekst. Huizen, hoge, hypotheek. En de antwoorden zij aai, baia. En toen was ik de volgende zin was ik kwijt. En toen begonnen zij. <lacht> okay. Woeker, polis, ameriet. <lacht> ai Aai, baia, weet je? Nou, ja, het leeft onder de mensen. Ja. Maar dan de gewone dingen. ja bram van Ooyek, dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem. Dat die kloof tussen wat u allemaal in Den Haag doet... en de gewone mensen, waar je het nu met de nu over heeft... dat die wel heel groot wordt. Ja, en dat, dat is een, natuurlijk. En dat, dat, dat is ook een taak van politici, denk ik. Van, van, los van, van welke partij je bent of wat dan ook. Om die kloof uh, te proberen zo klein mogelijk uh, te houden. En daarvoor moet je dus uitleggen waar je mee bezig bent. Want ik ben ervan overtuigd dat als je dat doet. dan kunnen mensen soms zeggen: ja, ik ben het er weliswaar niet mee eens. maar ik begrijp waarom ze doen wat ze Juist. doen. En nu kan dat niet. Want nou, je precies. weet. Nou, kijk. Oké, okay. nou, jullie begrijpen elkaar helemaal. Wat wij heer, begrijpen ja, elkaar, kijk, consultanten. Dat <laughs> ja, hebben we ook in uh, Den, kijk, Den Haag nodig. Uh, Diederik, Diederik, hè, uh, Samson. Ik vind die man zo veranderd in korte tijd. Zijn gezicht staat anders. Ik, ik verwacht van hem echt dat hij in gewone woorden... de gewone mensen kan uitleggen. En ik ben een gewoon mens. Vertel mij, laat me aan je, aan je blik zien wat, dat je daar nog steeds voor mij bent... Hij is in een paar weken tijd al zo veranderd. Maar laat hij niet zien, mevrouw Mathurin, dat, dat de situatie heel ernstig is... en dat we het allemaal gaan voelen in onze portemonnee? Ja, dat laat hij zien. Maar, maar lukt het hem om, om ons gerust te stellen? Misschien lukt dat niet. Misschien is het heel ernstig. Ja, Ik speel nu dan? maar even de, de advocaat van, uh, van ja. Samson. Ja. Nee, dat het heel ernstig is, dat weten we. Dat we moeten bezuinigen, dat we in moeten leveren met z'n allen. Maar hoe gaan we dat doen? Laat ze ons dat vertellen. Ja. Merkt u bij het publiek angst daarvoor? Onzekerheid? Ik merk dat uh, mensen... Ja, ja, mensen reageren. Het is herkenbaar, dat, dat zegt men ook. Maar uh, we merken het toch ook aan de kaartverkoop... Uh, je hebt niet zulke volle zalen meer, want mensen durven het niet uit te geven. Het is te duur om naar het theater het te gaan. Het is te duur, ja. En als er nou mensen toch naartoe willen, is er dan een regeling? Is er dan iets te regelen? Nee, niet overal. <lacht> <lacht> Ze moeten gewoon betalen. Ze moeten gewoon betalen ja. aan de theaters de winst. Ja. En dan kan ik ook weer een boot En, en waar, waar kwam bij u het idee vandaan om al juist over die crisis een voorstelling te maken? Ja, ik pak het altijd uit mijn eigen ervaring, wat ik om me heen zie. En ook in uw eigen. En merkt u het zelf ook? Natuurlijk merk ik dat. En weet je, we doen als. Ik noem het in de voorstelling noem ik het. een Oversprongbeweging. Doen alsof er niets aan de hand is. Net als die poes die uit de boom valt en wanneer heel vallen. Hè, en dan zit hij daar op zijn pootjes, te wassen, alsof hij zelf gesprongen is. Maar dat is niet waar. We, we hebben het allemaal op een of andere manier. Voelen we dat? Ja, goed. En als we willen weten hoe we daarmee om Schaamte moeten gaan... Cultuur. dan moeten we gaan luisteren naar Taant. Want die kan ons er doorheen uh, halen. Ja. Goed. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... gaan we luisteren naar het bijzondere verhaal van Roland Jonker. In 2001 was hij acht maanden lang... de gevangene van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC. Eerst het nieuws en dat uh, wordt gelezen door Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. In de zaak van de Facebookmoord zijn Polly W. en Wesley C. veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en behandeling in een inrichting voor jeugdigen. Dat is de maximale jeugdstraf voor 16 en 17-jarigen. De twee lieten begin dit jaar de 15-jarige Wincy Howe vermoorden in Arnhem. Het Openbaar Ministerie had graag gezien dat de twee volgens het volwassenenrecht veroordeeld waren. En had daarom vijf jaar een TBS geëist. Maar de rechtbank vindt behandeling in een jeugdinrichting beter omdat die meteen kan beginnen. Vicepremier en minister van Sociale Zaken Asscher is vrij optimistisch dat VVD en PvdA snel een akkoord bereiken over aanpassing van het regeerakkoord. Dat zei Asscher zojuist toen hij aankwam bij het ministerie van Algemene Zaken. Daar praten de partijen vanmiddag over een alternatief voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. De Britse premier Cameron komt morgen naar Den Haag voor een bezoek aan premier Rutte. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Rutte en Cameron zullen zich voorbereiden op de Europese Rade deze en volgende maand. En in het uiterste noorden van Syrië... ...pal aan de Turkse grens wordt zwaar gevochten. De Syrische luchtmacht heeft de grensstad Razal-Ain onder vuur genomen. We nou, wij zouden zeker zes doden zijn gevallen. De stad ligt in een gebied dat in handen is van de opstandelingen. Het zijn de hoofdpunten van het dienst. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... ...met bij ons de gast GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyik. Hij zag de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel gaan... ...terwijl hij nu juist wel voor was... Jettine Baturin lost in haar nieuwe theatervoorstelling De Crisis Op. Steven Vreugdeheel van de Zoogdiervereniging heeft een enorme bij bever bij zich. Staat hier naast ons. En hij schreef in dit jaar van de bever het boek Bever. Maar eerst gaan praten met Roland Jonker. Hij werd in 2001 acht maanden lang ontvoerd door de FARC. En vindt u Tanja Nijmeijer een held of een crimineel? Laat het ons weten via Twitter met hashtag DDD. Of ga naar de website ditistedag.nu. de de ya Yo ser Hoi! Ja, een zingende en gitaarspelende Tanja Nijmeijer. Ze is heel veel in het nieuws op dit moment is ze in Cuba om te onderhandelen samen met de VARC, met de regering van Colombia. Roland, eh, ja, wat vind jij van dat beeld van Tanja wat wij de laatste weken zo, zo voorbij zien trekken? Er zijn miljoenen vluchtelingen in Colombia, duizenden doden. Uh, uh, ook duizenden slachtoffers van de ontvoering. En Tanja stuurt ons een liedje. Ja. Als, uh, als, als goedmakerij. Maak je of iets dergelijks. Ik heb geen idee waarom ze dat liedje uh, de wereld instuurt. Doet een huppeltje voor ons op het uh, vliegveld. En uh, uh, een leuk babbeltje bij de persconferenties. Er zijn uh, echte zaken te bespreken, denk ik, in, in, in Colombia en in Cuba. Uh, er zijn mensen. Uh, niet meer hier, die, mee, die er mee hadden willen spreken over vrede. En uh, ik denk dat we dat serieus moeten nemen. Ja. Kan je er met droge ogen naar kijken? Want ik zie enige emotie ik, bij Ik uh, word er heel erg boos van als ik haar, haar zie. Ik vind het echt een klappend gezicht... voor al die mensen die lijden onder FARC, Het hele Colombiaanse volk hebben we daarover. Ze zeurt een beetje over... dat ze, haar politieke partij uitgemoord is in de jaren tachtig. En uh, dat die uh, op democratische wijze nooit... Een kans heeft gehad. Ik, uh, inmiddels is zo'n beetje heel Zuid-Amerika uh, uh, uh, uh, zijn er linkse regeringen. Dus uh, die weg was zeker bewandelbaar ook uh, in uh, ja, Colombia. Columbia. Zij en, zegt, uh, zelf, zegt zelf dat ze niet betrokken is geweest. Uh, dat ze één keer betrokken is geweest bij een aanslag en dat daar uh, waarschijnlijk niemand bij is. Dat ja, was eigenlijk een aanslag. De VARK heeft iedereen een aai voor de bol gegeven. Uh, laat ze het, uh, doet ze het voorkomen. En... Uh, Nee, uh, uh, dat is ook het terrorisme. Uh, toevallig deze misschien niemand bij overleden, gelukkig. Maar uh, de vark waar zij onderdeel van is... is uh, schuldig aan verschillende, uh, echt uh, vreselijke moordaanslagen. Mm. En, um, dus kan um, niet, zij kan niet zeggen dat ze daar niks mee te maken heeft? De, de, nee, ze kan zich niet zomaar de vark salonveeg maken met dit soort uh, Nou, jouw eigen verhaal. Jij was uh, student biologie. Ja. Onderzoek aan het doen in Colombia. Ja naar een bepaalde aapsoort? Nee, de geeloorpakiet. Oh, naar nou, de geeloorpakiet. Weet <laughs> ja. wat anders dan de bever die hier staat? Ja. En toen, ja, ik, uh, ik, we hadden een nieuwe populatie van die vogel ontdekt. Daarvoor waren er nog 63 uh, bekend en uh, daarna waren er in een keer 120 bij. We waren heel blij mee. En... Uh, nou, dat was al op een, op een plek waar we niet echt wisten of het daar veilig was. In Colombia staan er geen grenspaaltjes tussen de gebieden waar nou, de VARC-herenmeester uh, he, is en het leger, of de paramilitairen, of de ELN, of welke van de tientallen fracties die de, de, daar de wapens opgepakt hebben. Uh, we hebben laten uitzoeken uh, over hoe het daar zat, of daar al uh, recent nog uh, uh, toen uh, uh, rebellen waren geweest. Nou, het leek aardig veilig. En toen ben ik daar, wilde ik daar mijn onderzoek verder gaan zetten, want uh, ja, daar, waren, daar waren de, was de kernpopulatie van die vormen. Ja. En uh, ja, eigenlijk de tweede keer dat ik dat was, kwam er een ploegje uh, rebellen kwam kwam en die waren uh, bezig met het vervoeren van een andere gijslaar Caesar. En uh, daar uh, die hebben mij toen uh, uh, de volgende ochtend hebben ze mij meegenomen. Wist en... je toen meteen dat het goed fout was? Of nou. Was... Uh, in uh, Het project waar ik voor werkte, uh, werkte op verschillende plekken in Colombia... en ook in, in gebieden waar de vark uh, het voor het zeggen had. En had eigenlijk uh, daar in die plekken hele goede uh, contacten met de vark. En eigenlijk was het zo dat als er zoiets zou gebeuren... dat ik er eigenlijk uh, beter gewoon mee zou kunnen gaan... in plaats van uh, de held uit te gaan hangen. En uh, uh, de contacten die er waren... Uh, uh, ja kreeg ik de indruk dat dat met een paar dagen of een week of twee wel geregeld zou zijn. Ja. Alleen uh, het toeval wil dat juist op dat moment dat ik ontvoerd werd... De, de cel waar die contacten mee waren door het leger is verdreven. En dat contact nooit meer is hersteld met de, tussen mijn projectmensen. En, uh, en uh, na vijf maanden kreeg ik berichten via uh, de Rode Kruis. En toen wist eigenlijk niks over mij, want er stond op uh, de post stond op de gringo-swekko... voor de Zweedse buitenlander. En uh, nou ja, ze hadden dus nog geen weet van wie, wie ik was wie na was? vijf maanden. Nee. Dus uh, uh, ja... Hoe, hoe snel had je, na een paar weken begon je waarschijnlijk dus te begrijpen van dit ga, kon wel eens wat langer gaan duren? Ja, dan je, je, je telt eerst de dagen en dan uh, uh, de weken. En dan uh, begint het toch langzaam de maanden te worden. Ja, en dan zit je met mensen die daar. Uh, Oscar Liscano was een parlementariër die zijn tijd vast had. Dat was een politiek gevangene. En dan gaat het toch uh, richting jaren. En dat is geen uitzondering. Je had contact met andere gijzelaars. Ja, er zaten, ik heb twee andere gijzelaars waar, uh, ja, waar ik mee samen zat. Zeg maar. En er zaten in het kamp, uh, zeker in het begin, uh, een aantal... Uh, wat vluchtige mensen die die twee drie dagen hebben gezeten en weer weg waren. Ja. ja. En hoe zag je dag eruit? Wat deed je de hele dag? Nou, dat is uh, uh, ja, uh, vergeleken altijd met uh, wachten op de bus, die nood gaat komen. Uh, je zit je, je dood. Je zit echt uh, voor je uitstaren. Je slaapt, je krijgt drie keer per dag te eten. Wat uh, drie kwart wil je echt niet tot je nemen. Het is echt verrot vis die drie dagen in de zon heeft gelegen is niet lekker. Ja. En ook niet gezond voor je. Dus dat liet ik allemaal staan. Um, Eén ging één keer per dag uh, ging je je wassen. Dat was een stuk van de rivier was afgedampt. Of waar, uh, bij een, uh, een meertje of iets dergelijks. En dan kon je met een bakje water kon je jezelf uh, benatten. En dan uh, um, kon je, je wassen. En de wereldomroep stond toen nog uit. Uh, in, uh, in het Engels en het Nederlands. En uh, rond een uur of twee smiddags... Uh, uh, lag ik met mijn oor op de wereldomroep uh, om de batterij te sparen. Want die, die kreeg ik niet altijd meer. En uh, dan luisterde ik uh, een uurtje naar de wereldomroep. En dat was het? Dat was mijn dag. En dat was een dag dat ik me goed voelde. Hè. Als ik ziek was, uh, dan... Uh, ja. Nou ja, goed, ik zal je de details besparen... over hoe vaak naar de, naar de latrines uh, moest rennen... en uh, uh, wat voor uh, beesten door mijn uh, uh, lichaam kropen. Maar uh, ja, dat kun je ook uh, goed ziek van zijn. En ja. daar had ik ook in kunnen blijven. Ja. Uh, Hoe gaat wat, het nu wat, wat, wat, wat, wat, met je? Want ja. Nu gaat ja, het mij het stukken beter. Ja. <laughs> ja. Ja, want de, wat wij horen, dus, onder andere het beeld dat Tanja Nijmeijer probeert te schetsen... is dat de FARC een, een beweging is van mensen die het allemaal goed voor hebben met de bevolking van Colombia. Die opkomen voor de rechten van de boeren en van de arme mensen daar. Wat, wat, wat was jouw indruk? Wat voor mensen waren het die jouw gevangen hebben? Nou, ik heb er, behoorlijk wat mensen uh, gesproken in Colombia... en niemand uh, is blij met de FARC. En ze hebben ook in de, uh, de democratische verkiezing waar ze aan meegedaan... hebben ze eigenlijk uh, niets... Uh, uh, uh, binnengehaald qua, qua stemmers. Um, Columbia is uh, de vark beu... En, uh, wil, en geneert zich er ook dood voor. Dat is eigenlijk de, de, de, de strekking eigenlijk van het verhaal dat ik van de mensen krijg. Uh, andere biologen die worden smorgens vroeg wakker... en ergens in het veld een uh, elke dag weer... welke fractie uh, met wapens uh, uh, nu weer uh, uh, komt begroeten... Dus, uh, dus men heeft er genoeg van. Maar de mensen die jou vangen hielden, had je die, dat idealisten waren? Of? Nee, nee, wat mij gevangen. Het is een kinderkamp. Het is letterlijk zijn kindsoldaten. Ze vinden het heel erg spannend om met uh, pistooltjes en geweren te, te spelen. Um, ze hebben, er zit nog geen baardhaargroei op of uh, andere uh, secundaire geslachtskenmerken. Het zijn echt kinderen. En uh, die bewaak je de hele dag. Uh, deze mensen zijn blij dat ze drie keer per dag te eten hebben. En dat is eigenlijk hun, uh, hun idee geweest om zich aan te sluiten. Ja. Uh, vele van die kinderen kwamen s'avonds weer naar ons toe en spraken namelijk Oscar uh, over: van, ik wil heel graag naar huis, maar als ik wegloop en ze achterhalen me zetten ze mij tegen de muur. En veel met die jongens die, en meiden die uh, ons bewaakten... zaten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Ze waren ook uh, gegijzeld door de situatie. We hebben een keer een fout gemaakt en uh, kunnen daar niet meer weg. Ik heb me ik een eet tegengekomen... die met uh, het oude Kubia, Cubaanse propagandamateriaal aankwam... en uh, vertelde over de revolutie. Maar uh, dat was een uitzondering? Dat was een, echt een waanzinnige uitzondering. Hoe ben jij daar vandaan gekomen uiteindelijk, na acht maanden? Hoe is, dat is uh, na, na vijf maanden is er blijkbaar losgeld van mij betaald. Ik ben daar niet bij geweest. Uh, dus ik, ik weet daar niet de details van. Door wie? Uh, door mijn ouders en door de mensen van het project op persoonlijke titel. En uh, daar hebben we ons flink voor in de schulden moeten steken. Uh, of met mijn, mijn ouders in ieder geval. En, uh, hebben die dat ooit... Teruggekregen op een of ja, andere Van wie? Die? Ik zou graag willen dat uh, Tanja dat nu even uh, regelt. Uh, dus als je daar toch een tafel op tafel zit. Ik denk dat er heel wat mensen zijn bij de vark die, die genoeg geld verdiend hebben met het afpersen, met de drugshandel En ik zou aardig zijn als uh, de mensen die geleden hebben onder de vark, en dan praat ik niet alleen van mezelf, maar gewoon alle andere slachtoffers enige genoegdoening zien. Ja, Want jouw ouders hebben zich dus persoonlijk in de schulden moeten steken om jou vrij te krijgen? Ja, daar komt het ook ja. mee. Meneer ja. Van Ooyek, oh, hoe luistert u hiernaar? Ik luister ademloos. Ik denk inderdaad dat de varkens, uh, ja goed, uh, dat is een ontaarde beweging. Hè? Dat is misschien ooit wel begonnen als een soort uh, ja idealistisch revolutionair project. Het maar het dat is begonnen hè? lang geleden. Ja, maar dat onzien. is natuurlijk totaal uh, natuurlijk totaal uit de hand gelopen. En uh, ja, het kwam wel even te sprake drugsgeld en uh, weet ik het allemaal. Ik, ik heb eigenlijk een vraag, maar als als ja? ik dat mag stellen. Zeker? Want tegelijkertijd uh, zit je nu... Kijk, ik kan me verschrikkelijk goed voorstellen... als je zoiets hebt meegemaakt, dat je je dood ergert aan... Uh, hè, die mooie plaatjes die nu allemaal op televisie zijn. Tegelijkertijd uh, moet er wel vrede komen. En, en moet je soms om vrede te bereiken ook met schurken aan uh, tafel zitten. Hè? Dat zie je niet alleen uh, nu in uh, Colombia, maar dat zie je natuurlijk ook... Uh, is dat... Uh, uh, als ik mag vragen aan Oscar, zie je dat ook zo? Of zeg je van, nou met die lui moet je gewoon nooit in gesprek gaan? Nou, eh, kijk, eh, eh, vrede in Colombia staat natuurlijk bovenaan. Ook op mijn prioriteiten. dat zou eh, het allermooiste zijn. Alleen, eh, mijn... Uh, Gedachten springen dan meteen naar wat zijn de belangen van de FARC om vrede te stichten. Ja. Als, ze ophouden met, uh, als, als ze de bossen uitgaan uit en uh, de wapens inleveren, kunnen ja. ze niet meer handelen in drugs. Nee. En uh, kunnen ze de bevolking niet meer afpersen. En uh, ik, ik denk dat de mensen die nu aan tafel zitten uh, voldoende verdiend hebben uh, in ja. de jaren die ze bij de FARC zitten. Maar ik denk dat er nog heel wat andere uh, clubjes zitten die uh, dat geld nog niet binnen hebben. Mm -hmm. En uh, deze mensen die nu aan tafel zitten, die willen natuurlijk dat geld gaan uitgeven een leuke villa gaan bouwen en uh, uh, fijne vrijgeleiden krijgen en weer daar in vrede gaan leven. Maar ik denk dat er dan nog in de bossen nog een aantal uh, clubjes overblijven mm -hmm. die uh, die fondsen nog niet opgebouwd hebben. En um, ja, je, je vraagt je af met welke vak uh, spreek je mm. en um, uh, welke garanties kunnen zij geven dat uh, um, uh, die troepen uh, hoe ongeregeld ze ook zijn, uh, de, het bos uitkomen. Ja. Ja. Dus je vraagt je eigenlijk af of dat uiteindelijk wel tot vrede zal leiden. Ik, ja. ik ben ook nog wel heel benieuwd Roulan, hoe het met jou is gegaan... na die acht maanden gijzeling. Het lijkt me eigenlijk iets wat je hele leven op zijn kop zet. En dan... Ja... Nou ja, kijk, ik was daar bezig met uh, wat uh, mijn droom was. Uh, bezig zijn uh, met de bescherming van, uh, van papegaaien. Uh, uh, daar hoort trouwens bij dat je je inzet voor de bevolking. Want bescherming van dieren gaat over mensen, mensen en mensen. Mijn collega bioloog aan de overkant zal dat beamen. Ja, jij kijkt even met <laughs> de beverman, ja. Stefan Vreugde. Ja. En, uh, we waren dus bezig om uh, ecotourisme te, te ontwikkelen... en uh, ja, de plaatselijke bevolking uh, te leren om uh, wat duurzamer met hun uh, bos om te gaan. Uh, je... Nou, mijn vraag was, hoe is het met jou gegaan daarna? Ja, daar, ja ik ben die baan dus kwijt. En ik uh, uh, ben nu uh, zeer, uh, uh, verdien heel leuk bij de universiteit. Maar ik ben mijn droom nog steeds uh, een beetje achteraan aan het jagen. En uh, dat is, daar is een streep doorgezet. Want jij het en... na jouw ervaring niet meer weer de doen. Nee, in, kan ik, ik het me voorstellen. ik kan niet zomaar terug naar Colombia. Want ik heb Cien en te woord staan en heeft er vaak ook... Uh, ge, gezien. En die heeft niet alleen mijzelf, maar ook mijn vrienden die uh, onderhandeld hebben voor mij, op de, de zwarte lijst gezet. En de kans is vrij groot dat als ik nu bij een roadblock de vark tegenkom, dat ik uh, tegen de muur aankom. in plaats van dat ik weer een paar maanden kan gaan zitten wijzen. Ja. En dat is het risico dat we natuurlijk niet gaan nemen. Nee. En dat onderzoek kan je alleen in Colombia doen? Nou ja, ik kan nog wel ergens anders onderzoek doen. Maar ik had daar natuurlijk gewoon een hele leuke ingang. En uh, ik, uh, dat uh, had uh, heel leuk geweest. Ja. En, uh, ja, uh, en daarna is het gewoon... Uh, heb ik geld moeten gaan verdienen. En uh, heb ik uh, mijn droom opzij moeten zetten... om uh, gewoon... Uh, uh, ja, gewoon te leven. Ja, dus de, de crisis. De, dus de geel -oor ja, die zit ja. uh, niet uh, door jou bestudeerd, oh, nog altijd in de jungle daar. Het gaat heel goed met geel op te zijn in plaats van uh, die, die, die 120 die we toen hadden, zijn er nu ruim 500 en ze zijn van de critically endangered list af. Dus dat is mooi. Uh, er mijn, uh, mijn Matties hebben heel goed werk ja, ja. Dus ja. Als je moet ik jou... je dus aan de parkieten in Meneer Amsterdam Dat ja. ja. doe ik ook al. Oh, dan heb ja. ik Maar Roland, als ik je goed beluister, zeg je van ja, er wordt nu dus wel gesproken, maar ik vraag me dus heel sterk af of als er dan ja. een Kort gesloten wordt of het land dan wel echt rustig wordt. Want er zullen nog altijd mensen zijn die er belang bij hebben om door te vechten. Ja, er, zijn, er is toekomst in. De... Kijk, een militaire oplossing bestaat niet. Je kunt je in, dat, in het bos van Colombe je je in de eeuwigheid kun je, je daar verstoppen. En als de nou ophoudt, dan komt er weer een andere gewapende groepering. En die kunnen het daar heel erg lang uithouden. En dus wat er nu aan tafel zit, hoe kunnen die garanderen dat die mensen echt het bos uitkomen uit ophouden? met afpressingen en ontvoeringen en uh, de wapens inleveren. En ook echt allemaal. En um, ja, daar uh, zie ik geen uh, garantie voor nee. verschijnen. Nee. Meneer van Ooyer, kan Nederland iets betekenen? Hoe klein we dan ook zijn op dit vlak? Nou, op dit moment hebben de Nooren een heel belangrijke rol gespeeld... in het bij elkaar brengen van partijen. Nooren doen dat wel vaker. Die hebben een hele goede traditie van diplomatie op dit gebied. Misschien op een gegeven moment, maar dan zal er eerst toch vrede moeten zijn vrede moeten komen als uitkomst van die onderhandelingen, dan, dan zal er nog ontzettend veel moeten gebeuren. Dat is waar we net al wat over horen. En dan zou Nederland daar misschien een rol in kunnen spelen. Op dit moment uh, niet, denk ik. Nee, goed. Nou, we gaan uh, van de ene bioloog, Roland Jonker, naar de andere bioloog, Stefan Vreugdeheel. En dat is dan van de geel naar de bever. Gelukkig heb jij een iets minder heftig verhaal, Steven. Nou, precies. Minder <laughs> ja. uh, gelukkig. Ja. Ja. Het is het uh, jaar van de bever. En jij hebt, uh, dat noemde ik al, een heel grote uh, opgezette bever meegenomen... waarmee je ook al vastzit, hier, zat hier in, in, de, in de draaideur. Precies, dat viel maar ik niet mee. Maar je bent er gelukkig wel. Ja. Laten we even luisteren naar het geluid dat een bever maakt. One, two, three, four. De bever is een enorm dier. Hij is net zo zwaar als een hele grote hond. Met het bouwen van zijn burgt is de bever maanden bezig. Nou ja, het waren meer mensen over de bever ja, dan precies. de bever zelf. Ja, maar ik hoorde bever, wel wat geknaagd. Ja, ja. wat, wat vind je nou zo mooi aan een bever? Nou, dat is precies dat geknaag ook. Welk beest uh, knaagt nou een boom om en zorgt ervoor dat hij dat dan bij, de, bij het blaas kan om op te eten? Welk beest kan dat nou? Zo'n groot alombeest als die bever, die, die lukt dat gewoon. Ja, want hij is echt heel groot. Hij is eigenlijk groter dan ik dacht. Ja, dat zeggen veel mensen als we hem zien. Het, het is een, soort, een kleine hond eigenlijk. Precies, hij is ongeveer een, van, van, van neus tot uh, kont, ongeveer een meter. En dan nog een 30 centimeter staart uh, erbij. Dus dat is uh, een behoorlijk beest, ja. ja, ja. Iemand ja. aan tafel wel eens een echt bever gezien in het wereld? Ik, uh, ja, hoe twee jaar geleden in Amerika ben ik er een tegengekomen. andere of zo, iets kleiner dan onze, maar dat zie je wij niet. Maar dat, we dat was wel uh, ja. echt een grote verrassing. Ja. Het midden in de woestijn eigenlijk, dat was echt uh, een wel een beetje. En uh, uh, ja, fantastisch. Echt ja. leuk om te zien. Ja. Anderen? Aan tafel? Ja. Nee? Ik ik heb ja. wel een... ja, Ette en Willem vooruit uit de uh, maar dat telt Bij niet, Oh wacht even. Meneer Ooy Van Ooyek, uh, wat zei u? Nee, ik zei Ette en Willem Bever uit Van de, de, de Fabelskrant, Fabelskrant ja. Ja. dat ja. Ah ja, de bever wordt hier nu even op tafel gezet. Er zijn eigenlijk twee mannen voor nodig om dat te doen. Zeg. Niet te dichtbij, uh, alsjeblieft. En Anneke, je, Amala, ja, je had ik er een heb, gezien? Ik heb er een gezien in, uh, uh, bij Lelystad, in dat uh, park wat daar is. Ja, precies. Ja, okay. precies daar is het aantal bevers in. Uh, ja, het is geen dierentuin, dat doe ik ze mee te kort. Maar uh, dat is een aantal inheemse soorten soort die je zo goed kunt bekijken daar. Ja. Ja. Stefan, jij, jij, jij bestudeert ze dus graag. Waar, ja. waar ga je dan zitten? Waar zie je ze? Uh, nou ja, met name langs de grote rivieren. En in Nederland steeds meer, uh, hij neemt gigantisch toe. Een kleine feit van een jaar geleden is opnieuw uitgezet in de, de Biesbosch in 1988. En nu zijn er ongeveer 600, denken we, volwassen beesten. Uh, en ja, het spreidt ze over bijna heel Nederland. Eigenlijk alleen in, uh, nou ja, op dit moment eigenlijk alleen Friesland. Uh, nou, Friesland is ook nog Noord-Holland en Zeeland waar ze niet voorkomen. Nou. Daar komen ze ook provincie voor. En dan zit jij dus naast zo'n grote rivier. Ja. En dan? Uh, dan ga je op plekken zitten waar we weten weet wat een burcht uh, is. Hè. De beesten maken een burcht waar ze in verblijven. Ook holen, maar we kennen, mensen kennen misschien die grote takken hopen waar dan onder een gat zit en daar zitten die beesten in. Uh, op die plekken ga je dan uh, zitten en kijken of die beesten naar buiten komen. En wat we doen met meerdere mensen en dan vast, uh, vaste plaatsen dat je kan zien hoeveel komen er uit, Dus hoeveel beven zitten in dat natuurgebied bijvoorbeeld. Ja. Ik doe het zelf in de Blauwe Kamer bij Wageningen. bijvoorbeeld Jaarlijks doen we dat. Dus we proberen dat een beetje te volgen hoe dat gaat. Ja. En, en dan, dan kijk je wat ze doen. Uh, ik zie vooral een beest. Deze heeft een, een tak in zijn bek. Ja, was, niet voor niks. Aan zijn ja. Want ze knagen dus heel veel. Hè? <laughs> nou precies. Ze knagen dus uh, vaak bomen om. Uh, echt bomen tot een meter uh, dik uh, krijgen ze wel om. Uh, en dat doen ze om dan bij de blaadjes te komen. Uh, of de dunnere takjes. En die eten ze ook echt op. Uh, ze eten puur alleen maar uh, uh, planten. Dat is een volledige vegetariër. Uh, maar ja, hij klipt niet zomaar in die bomen, dus vaak moet hij die, uh, die zelf omknagen. Ja, dus dat kan betekenen dat jij in je achtertuin een boom hebt staan, dan word je s ochtends wakker, is die boom er niet meer? Dat, uh, dat gebeurt wel eens, ja. Oh, ja, ja er zijn uh, de laatste jaren ook in Drenthe en Groningen ook bevers uh, uitgezet. Het laatste project waar er echt bevers zijn naartoe zijn gebracht. En ook wel verhalen gehoord dat er uh, bevers waren en bij mensen in de achtertuin in één keer een, een sierboompje was omgeknaagd. Dat gebeurt, ja. ja, dat kan zomaar. Want dat is vaak nog wel eens een strijd tussen natuurbeschermers en mensen die graag dieren uit willen zetten in de natuur en, en de rest van de bevolking die ja. zegt, ja, daar hebben we helemaal geen zin in, want daar hebben we alleen maar last van. Is dat bij de bever ook? Uh, dat kan, dat valt tot nu toe wel mee. Uh, ook als je kijkt naar wat schade in landbouw of zo, is dit tot nu toe misschien 1000 euro per jaar of zo en voor het hele land, dus dat, dat valt ontzettend mee. Maar je kunt ook een dijk en zo gaan graven, en als dat gaat gebeuren, ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus dat is ook de reden waarom wij zoveel die vereniging extra aandacht voor de beest vragen. Dan laten we nu uh, goed kijken hoe dat, hoe dat gaat met de beest. En maatregelen nemen om zo'n probleem te gaan voorkomen. Ja, want een want dijk dan... want dan gaan ze een dijk gewoon van binnenuit uithollen? Of Precies. Zo? Nou ja, dat gebeurt bijvoorbeeld bij hoogwater of zo. Dat de rest van de uitwaarden onder water staan. En dan uh, graven ze een gat in de dijk. En ja, die dijk bestaat ook verschillende grondlagen. En dan graven ze net zo lang door tot ze een plek tegenkomen waar ze weer omhoog kunnen en zo kun je de lange gangen in dijken krijgen. Ja. Dat is maar een enkele keer gebeurd in Nederland tot nu toe. Maar dat willen we natuurlijk wel uh, zien te voorkomen. Maar natuurlijk. hoe kan je dat voorkomen? Want als er juist, zo, zoals u net zei, steeds meer komen... Ja. dan is die kans natuurlijk groter dat dat gaat gebeuren op een gegeven moment. Nou, de kans is groot bijvoorbeeld met uh, hoogwater. En als je zorgt dat er wat hoogwatervluchtplaatsen... wij de noemen, zo terpen of zo, in die uiterwaarden zijn... waar die beesten ook terecht kunnen... zullen ze vaak daar wel naartoe gaan. Want op de, op de wegen, die vaak op de dijken uh, uh, lopen... Is natuurlijk veel verkeer. Mensen met honden die er wandelen, daar houdt het toch niet van. Uh, dus dan gaat hij dat soort plekken opzoeken. Ja. En ook voorkomen dat er uh, water tegen de dijken staat... ook nog eens bomen omheen staan. Want dat vindt hij wel prettig natuurlijk. En voedsel en beschutting, dan gaat hij daar graven. Ja. Maar zorg dat dat dan niet aanwezig is, dan, dan heeft hij eigenlijk niks te zoeken. Nee, dus je moet eigenlijk een soort uitwijkmogelijkheid bieden. Het is het jaar van de bever, zei ja. u. Hè? Ja. Wie benoemt het jaar 2012 tot jaar van de bever? En wat is daar zo bijzonder aan het jaar voor de bever? Nou, dus elk jaar... Uh, is er een jaar van? Dus uh, dat is wat wij hanteren sinds een aantal jaar. Uh, soms is dat internationaal bepaald. Dit jaar hebben we de beveren zelf gekozen, omdat het gewoon ontzettend goed gaat met de, met de bever en dat is gewoon ook een mooi verhaal om een keer te vertellen. Het gaat een keertje goed met een, met een, met een, met een, met een diersoort, neemt heel erg toe. Maar dat brengt ook risico's met zich mee voor in de toekomst. En daar willen wij ook wel uh, de verantwoordelijke overheden ook op Aansporen met zijn overheden, terreinbeheerders. Van, wees je nou daar bewust van en doe daar ook wat mee, met die provincie. Ja, waterschappen, Rijkswaterstaat, provincie, Sabosbir, Natuurmonument, de hele club. Hm. Uh, daar hebben we toevallig morgen een symposium over met, met een, uh, een zaal vol. Dus zij zien dus dat belang ook wel, maar we zoeken ook kennis daarover. En, en nou ja, wij zeggen van: denk nou vooruit, nu is het beest nog heel populair bij nou, veel mensen alvast. En laten we dan nou ze houden. Dat is ook wat wij als zelf die verenigingen graag willen. Ja. En en niet per ik overal bevers te hebben, maar doe ze dan hè, waar je het niet wil hebben. Neem ook maatregelen. Maar kan hoe, kan, ook. hoe kan je ze wegjagen als je ze niet wil hebben in je landschap? Nou ja, zorg ervoor dat ze dan niet komen. Nee, maar, maar stel dat ze wel komen en je wil ze niet. Is er dan niet om te verzinnen om ze, om ze kwijt nou, te raken? Nou, dat, dat wil eerlijk zeggen. Dat is, kan best wel lastig zijn. Ik hoorde pas een verhaal van Noord-Limburg is een dammetje gemaakt in een aardappelakker of naast een aardappelakker. En dat is nu al bijna een jaar lang. Een informatisch uh, gaat elke dag naartoe om de dammetje kapot te maken. En elke dag maakt die bever <lacht> de dammetje weer terug. Dus dat, dat, is, dat is lastig. Op dit moment worden de bevers weggevangen en worden naar een ander gebied gebracht. Nu kan dat nog. want Er zijn nog best wel plekken ook geen bevers voorkomen waar ze wel kunnen voorkomen. Maar ja, in de toekomst wordt het natuurlijk steeds lastiger. Want de beest breidt zich uit. Ja. Dus, uh, en deze, de, dat exemplaar wat we hier op tafel hebben staan... helaas is de webcam vandaag stuk. Echt nou, jammer. Ja. Maar die is, dat is dus eigenlijk, ik zei net al, het formaat van een klein hond. Is dit het maximale of kunnen ze nog groter worden? Nou, ietsje. Maar dit, dit, is, wel, dit, is, wel een, dit is wel een volwassen, volwassen beest. Ja. Ja, er zit wel wat variatie in. Maar zeg ongeveer een meter, uh, 20, 25 kilo, soms iets zwaarder nog. Dat, en dan, dat dan heb je het, het maximale bereik. Ja, ze zijn ook vrij lompe uh, beesten. En het water is heel, uh, uh, kunnen ze ook heel goed... Uh, uh, ...bewegen, maar op land zijn ze vrij lomp. Uh... En zijn ze gevaarlijk, want ze hebben van die scherpe tanden? Moet ik, moet nee, ik bang voor hoor. ze zijn? Nee, bevers, die je uh, er <laughs> helemaal niet bang voor te zijn. de bevers zijn ook bijna niet bang voor ons. Ze zijn heel, uh, helemaal niet erg schuw. Nee, want als uh, jij daar zit om te observeren, hoe dichtbij komen ze dan? Soms heel dichtbij... Ja? ja, soms heb ik in, in de biespel veel onderzoek gedaan met kano's. Met uh, en, en dan varen ze gewoon onder je kano door. Of ze varen langs alle boogjes. Of mensen te barbecuen en zo. En de, de, daar storen ze zich helemaal niet aan. Ja. Uh, die bevers... Ja, die, die... dat, is te barbecue, ja, dat gebeurt echt volop. Daar is het vaak een groot uh, pretpark bij je spreken. En je en zei ook spreker. En, en je zei dan ook dat, las ik, dat, dat, dat mensen dan helemaal niet zien dat er bevers zijn. Nee, mensen hebben vaak helemaal niet in de gaten. En die, die bevers zwemmen gewoon langs. En het dier is ook niet uitgestorven, omdat hij nou zijn schuw was of zo. Het is gewoon puur uitgestorven, omdat hij bejaagd werd en zijn leefgebied afnam. Uh, en dat, uh, ja, verder, als hij eenmaal er ergens zit, dan krijg je niet zo heel makkelijk meer. Nee, nee. En hoe komt het nou dat het zo goed gaat met die bever? Want je zei, we willen een goed, een goed nieuwsverhaal. Ja, ja, want het ja. gaat goed met de bever. Hoe komt dat? Uh, nou ja, sowieso dat we het terug hebben gebracht. Hè, want in 1826 is de allerlaatste doodgeslagen... En dachten ze uh, dat die concurreerde om vis. Dat het een otter was of zo. Maar dat was dus een bever. Uh, en dus 150 jaar later hebben ze het weer teruggebracht. Nou ja, dan zie je dus dat die een gegeven gaat verspreiden. Steeds meer gebieden is hij ook weer teruggebracht. En die vinden ze elkaar weer. En langs heel veel uiterwaarden, langs heel veel rivieren. komen natuurlijk allemaal ook meer natuurgebieden. En, en natuurlijke uiterwaarden. Uh, zoals begonnen is in de Blauwe Kamer bij Wageningen. De Poort achter, achter Nijmegen. Er zijn gewoon grote natuurgebieden geworden. Uh, en daar kan die gewoon heel goed gedraaien. Ja, En dan kan die dus weer. Uh, niemand last ondanks van. het feit dat de bevolking. Toeneemt en de ja. op steeds meer mensen plaatsen ja. mensen wonen, is het dan toch mogelijkheid en ruimte voor? Nou zijn ja, precies. Nee, dat zoekt hij ook wel. Dat is ook uh, voorbeelden bekend, ook in, in Dordrecht, maar ook in, in Roermond komt ook gewoon in steden voor. Oh ja? De, daar gaat u steeds meer de stad in en daar heeft hij echt niet zo'n last van. En Al waar leeft hij dan zover. in vijvertjes of zo? Ja, parken, aan randen van parken. Mm -hmm. Hij heeft gewoon een hele lange oeverlengte nodig voor voedsel. Maar die heb je in steden vaak ook wel bij ja. parken en zo. Ja. Oké, okay, dus de kans dat wij een bever gaan tegenkomen ...Steven steeds heel groot. Is wordt steeds groter. Ja. Nou, deze mag je weer meenemen. Ik zou zo meteen een andere, niet de draaideur nemen, als ik jou was. <laughs> Dankjewel. Wij zijn bijna bij het nieuws van drie uur en straks onze foodwasher Anneke. Allemaal Anneke. We gaan het hebben over kookboeken. Uh, bij mij, uh, ik heb er ook een heleboel in de kast en ze zijn nog steeds heel populair, hè? Het stijgt. Ja. En welk kookboek moeten we in ieder geval afstoffen, wat jou betreft? Ja, ik, ik zou zeggen het kookboek van je oma. Boek van mijn oma. Dat wordt het meeste waard. Oh ja? Oké, okay. ik zal eens even kijken als ik straks thuis kom. En we praten zo meteen ook met Guus Luiters. Zijn boek in Memoriam en de bijbehorende tentoonstelling maakte heel erg veel los. Er is nu een tweede boek, in Memoriam Addendum. En, uh... Daarover gaan we praten. En ook met iemand die een foto bracht voor dat tweede boek. Die komt zo meteen langs. En we danken GroenLinks, fractievoorzitter Bram van Jooi. Veel geluk en veel geduld wou ik eigenlijk vooral zeggen. Voordat u eindelijk die cijfers gaat krijgen. Dank u wel. Dank u wel. En eerst het nieuwsoverzicht nu van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via ww.ditistedag.nu.